Als uh, een van de laatste speerpunten, bestuur en ondersteuning, uh, um, vertrouwen in de politiek terugwinnen. In twee bestuurskrachtonderzoeken uh, is gebleken dat de Raad en College uh, het niet zo goed doen, niet zo goed communiceren. Uh, gisteren was het een schoon voorbeeld, de laatste uh, vergadering van de Raad, uh, hoe het eigenlijk niet zou moeten. Hoe denkt de openzet het vertrouwen terug te krijgen? Nou, ik zal kort antwoorden, Ben.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 wat wij wel hebben, en dat, dat, dat, ja, dat waardeer ik ontzettend aan de fractie waarmee ik heb de afgelopen vier jaar heb samengewerkt. Het is een stabiele fractie.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 Uh, de Herman Heijermanweg. Ja. Is dat, die vinden jullie belangrijk. Ja. Um, dus eigenlijk de enige kans om Noord te ontsluiten. met ja. een nieuw bedrijventerrein. Uh, hoop nieuwe woningen. Ja. Um, hoe gaat dat zijn vorm krijgen? Ik heb begrepen dat. Uh, een aantal jaar geleden. Uh, jullie oudwethouder een al een redelijk plan had. Nou, die heeft zich in ieder geval ingezet. om een redelijk onderzoek te doen hmm. daarnaar. En uh, die had allerlei ideeën.